Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland is afstand houden binnenkort niet meer verplicht. Op 19 juli is het daar Freedom Day. Vanaf die dag hoeven Engelsen geen mondkapje meer te dragen... en is afstand houden niet meer verplicht. En hoewel de besmettingen met de Delta-variant stijgen... is het volgens premier Johnson het goede moment om te versoepelen. If we onze reopen our society in de volgende weken... als we door by the van of Summer and by the school holidays then we ons when will we be able to return to normal? als engeland nu niet versoepelt moet het in de winter en dan is het virus sterker zegt johnson de versoepelingen gelden trouwens niet voor wales en schotland die volgen hun eigen routekaart in Nigeria is opnieuw een groep schoolkinderen ontvoerd. Zo'n 150 middelbare scholieren zouden zijn meegenomen door gewapende mannen. In het Afrikaanse land zijn regelmatig ontvoeringen, meestal door Boko Haram en IS. De laatste tijd zijn zo'n duizend leerlingen ontvoerd. De meeste werden uiteindelijk teruggevonden. De gemeenteraad van Kuik in Brabant vergadert vanavond digitaal in plaats van in het gemeentehuis vanwege een bedreiging. Die was gericht tegen de gemeente in het algemeen en niet tegen iemand persoonlijk. De politie weet van wie de bedreiging afkomstig is. Het is niet bekend of er ook iemand is aangehouden. En een kringloopwinkel in Goor in Overijssel heeft duizenden euro schade na een wolkbreuk. Zondagavond kwam het daar met bakken uit de lucht, met water kwam de winkel binnen. Bankstellen, tapijten, apparatuur, het raakte allemaal beschadigd. Dikke 10 tot 15 centimeter water door de hele zaak heen, Ja, dan heb je de schrik even goed te pakken. Ja, We zijn nu een beetje de schade aan het opmaken en zorgen dat we dit in een vrij korte periode weer droog krijgen. En ook bij deze man uit Dalfsen viel de regen letterlijk binnen, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Ik zat heerlijk toe de Fransen te kijken en één uh, keer riep mijn vrouw van het, uh, het lekt boven. Dus ik dacht van nou vrouwen overdrijven altijd, ik wacht wel even met kijken, want dat is spannend op tv. Maar toen ging ik kijken en toen ben ik echt uh, geschrokken van uh, de hoeveelheid water die naar binnen kwam. Ja, het was één uh, regengordijn. Je zag eigenlijk niks, het was één grijze mist. En uh, ja, het, het sloeg uh, alle kanten om het huis heen, het was net of het een soort windhoosje was. Het weer dan nog. Ja, vannacht waarschijnlijk gelukkig geen wolkbreuk, want op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen vallen er wel een paar buien en waait het flink hard. Het wordt 20 tot 23 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Nine to five Own a gas and a four-wheel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 En waar ga je die brengen? Als laatste of als eerste ik, van dit? Ik ga hem als eerste brengen. Ah, Oké. Okay. Ja. En het nummer daarna uh, is Rolling Every Minute. Rolling okay. Every Minute. Ja. Oké. Okay. En we beginnen met Drunk. Helemaal goed. goed. Oké. Okay. One for me and two for the ones in the back. Make it three chords. Mine's on the floor, I got a test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 The hearts, hearts, hearts Every woman nuts, nuts, nuts I don't have the guts to touch La, la, la, la, la, la, love Freaky, deaky, sticky stuff All I do is talk in smudge I am too drunk off I am too drunk off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 Oh ja, want vorig jaar over de telefoon zei je... dat doet me iets denken. En nu weet ik het zeker. En dat was hem. Dat was hem. Maar ik ben even de naam van die man kwijt. Dus er zal zo direct wel iemand gaan appen en zeggen... Koper, dit is hem. Maar goed, ik heb nu niet even alles... even op een rijtje dat ik dat eventjes kan zeggen. Maar goed, dat is hem. Dat was hem dus, ja. Dat was hem. Daar deed het mij een beetje aan denken. En ik denk, ja... Duidelijk. Drunk. Is denk ik. Waar gaat het over? Is het iets, ja, wat gaat het over? Over, over de, een gewoon een lekkere een... Over lol maken, oh. over gewoon doorgaan, over niet zoveel nonsens. Ik bedoel, ja. ik schrijf hele serieuze liedjes en soms moet je ook gewoon een beetje luchtig blijven. Dus ja, dat is ja, ja. een van mijn luchtige liedjes. Eh? En de ja. volgende is ook vrij luchtig, maar meer wat cynisch. Dus die heb ik ook nog. Dus, ja. Okay. Nou, Rolling Every Minute, kan ik? Ja, tuurlijk. Yes. tuurlijk. Ga je van?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 Every minute if you wonder, Rolling the days are mine I never go under Yonder is where I will stay fine I need a trust from my loved ones And honor them with respect If it looks like I'm only rolling Honey, I always roll back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 Ja ik heb, ik heb hier iemand, ja, ik heb hier iemand aan de telefoon. Maar nou is het nog zaken dat ik hem dus nog op de tafel ga krijgen. D dat ga ik dus nu doen. Dat is heel leuk. Dit is heel leuk. Heb ik hem nu? Paul, Hallo. ben je Mooi. daar? Ja. Hé, hey, wat goed jou. Pfff. Hoor je me? <laughs> Ja, ik denk, ik ga hem even fijn... Uh, uh, draaien ik eventjes uh, deze van Dandelion met uh, What a Nice Surprise. Ja, ja leuk. Ja. ja, ja, en ik zit uh, te zweten, krijg ik een voicemail. En dan moet ik ja, nou, uh, staande Duits. Want ik, ik heb mijn telefoon in mijn hand. Ja. En ik, ik, ik hoor jou nog eens op de radio zeggen. Ik krijg maar Ik zeg ik kan. Ik heb hem, ik heb hem hier in mijn hand. Dus ik heb gelijk terug. Ja, het, het was een beetje een compleet Radio Eiken gehalte. Net eventjes. Maar goed, uh, dat hebben we nu uh, achter ons uh, gelaten. <laughs> ja, dat krijg je als, je, als de telefoon staande de uitzending uh, gaat. En ik was nog niet helemaal klaar met je paal. Uh, want uh, met het uh, verhaal van Dandelion. had ik op uh, dinsdagmorgen. Want dat heb ik ook een uh, radioprogramma. Ja. Samen met.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 Ja, want Roy en Kees die doen dat natuurlijk. Ja. Bij de Love, dat is ook lokale omroep van EDAM. Ja. En die zijn nogal breed en hebben een enorm goede muziek smaak. Dus die zijn kom. Nou, dat ken jij misschien ook wel mee. Je bent dus van het dus komstig aan het schipperen tussen goede muziek maken en daar iets over vertellen en laten horen aan mensen. En dus die hebben een uur is inderdaad kort. Ja, natuurlijk veel langer.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 Ja. Ja, even voor, voor, voordat je dat verhaal nog doet want, want inmiddels ben je ook gewoon druk als muzikant zelf bezig Dat klopt, ja eh, Want ik weet ook dat je met Ricky Cole op pad bent Ja, dat, dat klopt helemaal ja. Ja, eh, Is dat eigenlijk ook een beetje het post-covid gedeelte Dat alles weer een beetje mag En Zeker, dat nou, jullie eigenlijk... dus optredens kunnen doen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 Maar concerto is natuurlijk tig keer groter. Maar dat zijn voor de onafhankelijke muzikant. Is dat natuurlijk een prima middel om bijvoorbeeld een in-store optreden te laten plaatsvinden. Zeker. En concerto's is nog eigenlijk een droom ook voor mij, want die komen er al hartstikke lang.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 Ja, goed, je vraagt misschien dat er wel luisteraars zijn die ons ooit in de uitzending hebben gehoord. Want we zijn wel een paar keer op zoek geweest. Ja, ja, wat, wat, een, wat een nice surprise heb ik net laten horen. Dus, ja, ja, ja, dus, leuk. Ja. Ja. Uiteindelijk nou, heel simpel. Um, de handelijn, daar schreef ik eigenlijk al de liedjes voor in de teksten. En dan arrangeerden we die samen uit en dan speelden we het samen. Ja. En dit is gewoon ikzelf die alle liedjes schrijft en arrangeert en speelt. Het ja. is gewoon mijn eigen project. Um, zonder dat ik aan iemand verantwoording over af te leggen of hoef te sparen. Het is dus gewoon...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 Met uh, optredens uh, tussendoor, dus dat uh, gaat helemaal... Zullen we maar gaan draaien, Paul, want ik uh, denk dat ja, dat uh, wel... En, ik, en, en laat me vooral weten wat de luisteraar vinden, want jullie hebben zo'n uh, live tweet systeem. toch? Ja, een stream, of, uh, een stream, maar... Uh, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar als uh, mensen reageren. Nou ja... Tweede primeur, we doe... eigenlijk. eigenlijk de tweede primeur. Tweede primeur, ja. Ja, want hij komt morgen pas uit. Morgen ja, komt hij uit. Ja, de eerste waren de vrienden... Roy de Smet en Kees Meijzer die mochten draaien. Ik ben nummer twee, maar dat vind ik helemaal niet erg... want dat verdienen die <lacht> jongens wel. Paul Bond met zijn nieuwe Sunset Blues. Only yesterday, when you told me that our lives would change.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 Uh, die hebben dan ook gelijk iets, iets unieks in handen, want het is een 10 inch. Is dat iets voor jou? Bijvoorbeeld, we gaan echt een vinyl maken. Paul gaat, een, uh, ja. gaat uh, op vinyl een 10 ja. inch uitbrengen. Uh, dus ja, dat is wel ja. mijn droom. Ja, ja, nee zeker. Met... Ook zoiets, ook een 10 ja. inch, een beetje lekker apart. Ja, joh. Want uh, kijk, een 12 inch uh, dat kent iedereen, hè? En Dat ja. is uh, ja, natuurlijk we bij de disco klassiekers die werden alleen maar op 12 inches. Maar albums zijn van dezelfde lengte. Ja.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 Oké, okay, dus, oh. dus uh, het, het, het wel staat het wel op het, uh, ja. op het lijstje. Dat op het uh, lijstje, ja. nou, Oké, okay. ja. uh, maar goed, uh, zover is het natuurlijk nog niet. Nee.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 En aangezien ik akoestisch wil gaan, of eigenlijk aan het optreden ben, ja. moet je natuurlijk ook wel de plaat een beetje maken een beetje maken zoals je hem ook gaat spelen. En dat mm. mag wel wat afwijken. Maar ik had meteen begonnen met de nummers weer in mijn vol te produceren. Ja. En net als de nummer Drunk, daar had ik alweer een, op de tafel ging een kick maken. En ja, ja, ja. ik pak er alweer van alles bij. Dus ja, Toen ben ik maar een het beetje, is, ja.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 drie weken hier weer live gaat spelen. Dus uh, Rohalfheit komt ook weer terug. Iets meer dan een jaar heeft er gezeten. Wie wel precies, uh, precies uh, een jaar na dato ook hier langs gaat komen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 Ja, Oh ja, die hebben ja hebben, dat, dat inderdaad. is dat vermalen Wat is dat ook alweer? Ja. ja. Mondkapje. Mondkapje. <preferred> ik ben hem al bijna weer vergeten dat we dat hadden. Ja, ik heb, hem, ik heb hem nog wel. Uh. Maar het huh. was ook. Vond je het niet raar de eerste keer dat je hem niet meer ophoeft in de supermarkt? Was toch eh, raar? Nee, hè? ik heb er niks van gemerkt, want het was gewoon bam. Ik ga gewoon. Uh, en, ik had er niet eens meer erg in. Nee, nee. Gewoon nee, nie niet? Nee, ik, ik, ik, ik, ik, het is gewoon naadloos. Hup. Oké, okay, dat vind ik wel leuk. Ja. Ik, ik, ik, nee, ik had er geen moeite mee. Ja, ik, maar ik zou ook nu geen moeite hebben als Hugo volgende week zegt: nou, Je moet hem weer op. Dat doe ik hem gewoon weer op. Dus ja. Dat is net zo makkelijk. Nou, maar dat heb ik dus wel meegekregen van die lockdown. Uh, als je dan zegt, wat heb je dan wel meegekregen? Dat is natuurlijk gewoon uh, de mondkapjes. En ja, uh, dat, ja. dat is natuurlijk wel een heel groot impact uh, ja. geweest. Uh, maar muzikaal uh, gezien had het voor jou ook... Nee, nou, en... kijk, ik, ik zat ook wel binnen. Ik heb ook thuis gewerkt. Ik heb wel, dat zei je ook aan de radio... Ik ben wel nummers gaan schrijven in de lockdown. Dus ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn. Dat is wel weer begonnen. Ik denk dat... Ieder, dat, is, dat is wel trouwens leuk. Want ik, ja. neem, ik neem thuis altijd op.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 En die gaat het doen tot aan het nieuws van 10 uur. Ik weet niet of ik helemaal uitkom, maar dan hebben we altijd nog vriend Max van Remmerden met zijn 4 seconden en 5 seconden songs. Ik zeg tot volgende week, dag. I don't know Loaded up to the ceiling in helium balloons I don't know about you